Sandvoort, ook geopend op zaterdag. Sandvoort heet het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. De gewei met nu. Tobak leeft. Ja. En daar kwam weer zo'n windstoot binnen net. Jolande komt net binnen op de fiets. Dat ja. je het hebt overleefd ook gewoon. Man, man wat een winst. Oké, okay, jij dacht dat je een nachtmerrie had. Nou, de nachtmerrie begint nu pas. Toebak leeft even naar acht uur. Welkom bij dit radioprogramma. En de grote vraag is... Zijn er al mensen op het plein? Vast wel, Nou, niet op dit plein. Op dit plein helemaal niemand. Nee. Maar wat ik u dus net vertelde... Mijn oppottafel is gewoon helemaal stuk gewaaid vannacht. Ach nee. Dus ik denk, wie heeft die rotzo hier neergegooid? Maar die hele tafel ligt gewoon in elkaar. Ja, het kan ook zijn dat vandalisme denken. Die denken echt, die komen zo van, nou ja, het waait heel hard. Ze geven ons nooit meer de schuld. Dus uh, we gaan even alles in elkaar trimmen We gaan van de ene tuin naar de andere tuin. Of ja. het zijn Polen, geloof ik. Het een of andere camping hier ergens in Nederland. Die krijgen dan uh, Polen. Eerst één kerf, twee caravan, drie caravan. En het loopt dan langzaam op. Maar dan laat ze alle troepachtig en regelmatig. Verwisselen ze ook stickers op auto's? Verwisselen. verwisselen ze stickers? En dan zeggen ze zeggen eerst van. Uh, uh, we zijn schoonmaakbedrijf. En de volgende dag zijn ze weer schoon. Uh, uh, noem je het schoorzaam En de dag eruit zijn ze stratenmakers. En ze weten. Ja, ze kunnen goede factu kan goed, uh, ze kunnen goed uh, factureren. Dat, dat reden ze. Soms krijg je een, een, een, een, een bon, of nee, bon, een factuur van 3600 euro om een dakgoot schoon te maken. Dat oh, is wel heel, heel veel, ja. Hebben ze nog facturen? Bij dat bedrijf wil ik wel werken, zeg. Die betalen goed, dat is ja, wel duidelijk. Maar als ze slim zijn, hè, er zijn ook wel van die vuile trucjes van de, uh, oplichters, dan uh, maken ja. ze een dakgoot schoon. Maar dan laten ze een tennisbal precies bovenin liggen. Oh, en, nou. en, en dan op een gegeven moment, dan dat lekt en zo. Nou, we gaan toch nog even de expert bellen. Ja, nou, en ja, die, die, die haalt even de bladeren weg en die legt die bal er weer op. Hup, notertje, uurtje, factuurtje. Hé, hey, creatief. Nooit gehoord. Op, zoals ja. zaterdag. Ja. Mevrouw, belt u mij gerust? Ja hoor, ik, uh, ik sta altijd voor u klaar. Ja om, hoor. Om u te berekenen. Ik kan beter regelmatig even, kan ik even langskomen in plaats van dat het één keer in het jaar, maar dan loopt het zo op, hè, die berg. Uh, bladeren. Ja, ja, ja, je moet gewoon toch, uh, toch zelf gewoon af en toe even die trap op gaan. Ik denk dat dat eigenlijk het handigste is. Maar doe je dat wel als je eigen groot inspecteren? Dat mag toch helemaal niet, er zijn toch regels voor. Je mag toch niet op de trap gaan staan in Nederland? Dus ja, je de, de arbo, de armen, maar je bent je eigen baas toch dan? Dan ben je een uh, ZZP'er. Nou, een zelfstandig zonder personeel Oeh, Ik denk dat er een agenda aan de straat komt Meneer, wilt u daar maar heen komen? Dit nou ja, is die, toch veel is Wat toch jij kan doen, jij kan natuurlijk een van je kinderen Die kan je gewoon uit het raam hangen En dan kijk, oh, ja. dan kijk jij eens eventjes En die houden je dan aan, aan die uh... Michael Jackson moment bedoel je? Echt? Ja, bijvoorbeeld ja. ja, die kwam er ook maar weg dus oh, Als ze er waren... we gewoon niet te veel spartelen, dan gaat het allemaal goed Ja, nou, je hebt al sowieso wat tips te bakken nu Blijf hangen Doe voor meer tips. Mee. En regioberichten natuurlijk. En ook hier en daar een af en toe een stukje muziek. En een buitje. Bill to les was een uh, grootste hit. Ja, ook in België. Maar dit was imitation. Niet een imitation. Het komt wel van regelmatig voor dus Dan heb je net een relatie afgesloten. En dan denk je van, ah, ik ben er ook helemaal klaar mee. En dan heb je een nieuwe vriendin gevonden. En dan zeggen jouw vrienden, zeggen dan haar fijn. Ja, ze heeft wel iets weg van uh, je vorige vriendin. Nee, is niet waar. Daar ben ik helemaal overheen. Is niet waar. Ja, je is ziet echt. Het wat gebeurt ook echt hoor. Ja, en dan is het gewoon weer een imitation. Maar neem het echte. Neem ja. geen kopie Ik weet namelijk ook, dat er woont hier in het dorp was iemand. En die had een... Uh, een buitenlands nametje geïmporteerd. Nou ja, en op een gegeven moment dan, uh, ah. hebben ze gekeken naar die uh, stand-up comedium show van uh, Eddie Murphy. van uh, You know it, hè? If you come here, you can have half of everything. <laughs> dus uh, als je hier komt, je hoeft niks meer te pikken hier. In Amerika dan, maar dat is in Nederland, Nederland doet het ook. Nee? Dus als je met hem trouwt en uh, je vindt het niks meer. Nou, je kan gelijk de helft van alles krijgen en dan kan je weer verder. Ja. Maar ja, dan komen ze even naderhand. Komt er weer een. <laughs> dan blijft er niks meer over. Wij, zijn, wij zien dit verschil niet echt. He, van, die, uh, van die Indonesische dametjes, of van die uh, Chinese dametjes. Nee. Klein, speetoogjes. Het is nog ja. een matel, zo'n uh, zo akkerfietje met een man die uh, ook een, uh, een Poolse meneer dan hier in Nederland woont. Die had ook een, een Indiase vrouw of zo geloof ik, die had ook binnen, wat was het, vijf jaar 25.000 euro opgemaakt, of oh. meer zelfs geloof oh. oh. ik. had oh. nog in ieder geval van de 30.000, had hij nog 500 euro over. En uh, toen was je toch wel een beetje bozig. En uh, nou, ze had hem gedumpt. En uiteindelijk is, had hij een plan gemaakt. had er lang over nagedacht. Een ingenieus plan. Ik ga hem doodmaken. Oh, kom. Ja, maar het geld was al weg. Geld, maar hij dacht: ik, ze moet dood? Dit is een heks. Dus ja. dan heeft hij de gevolgen. En uiteindelijk heeft hij erom het leven gebracht. Echt. Ik... Op een hele dramatische manier. Met een naald. En weet ik allemaal bloed Ik zal niet tot in detail treden. Maar het kwam allemaal door het stomme geld. Omdat zij nee. hem had uitgekleed. Nee. En daar was je niet bij natuurlijk verder. Het hè? kwam door zijn wellust. Omdat hij niet zonder Hij kon niet op een normale manier een vrouw krijgen. laat we uh, daar eens over Nou hebben. zeg. Nou leg je hem van de vinger op de zere plek ook. Hè? Ja. Ja. Ja, dat is. Dat is en ja, dan is hebben waar. ze er eindelijk één. En dan eindelijk, hè, kunnen ze dan verliefd worden. En dan wordt het niks. Ja, dan is de deceptie extra groot. Dan denk je eindelijk van. Is het wel een vrouw die van me houdt? Nee, toch niet. <laughs> toch niet. ja oh, ik ben gewoon lul. Dat man. is toch wel heel erg inderdaad. Exactement. Als ze niemand van je wil houden. Dan, dan ben je altijd aan ja. denken van hoe kan ik dit nou een draai geven? Zij is de schuldige. Zij moet dood. Ja, ja, ik kan uh, gauw een gouden tip voor mannen. Boos van, wie zelf ben. Gouden tip voor mannen die gewoon inderdaad geen vrouw kunnen vinden. Ja. Een vrouw moet je toch leren kennen. Ja? Dus zorg humor Vol, wees humorvol en ga gewoon op een cursus Italiaans of Frans. Je zit vol met, uh, met oudere dames die gek zijn op, uh, oh, op ja. mannen die interesse tonen. Ja. Ga daarheen. En voor vrouwen, ga naar een cursus wijnproeven. Daar zitten ook veel mannen. Ga naar een cursus uh, je vaartbewijs. Vol mannen. Dat is altijd goed. Oké, okay, nou zo. Heb je meegeschreven thuis? Kijk De al gouden relatietips van jou. Ja. <laughs> Dat en is, misschien het is gewoon waar. En misschien lukt het dan wel weer aan. Nou, afgelopen week uh, hoop weer te doen over... Ja, gisteren zag ik weer iets over 500 miljoen te dikke mensen op deze aarde. We, zijn, uh, we komen te kort in uh, beweging. En zelfs door verkeerde voeding krijgen kinderen ADAD. En dat is nu echt bewezen. Ja, oh, dat wisten we al. Maar dat de aarde die, die gaat nog wel steeds... Goed in de baan. Dus kijk, als we al oh, uit de ja. baan raken, dan, dan wordt het nodig. Dat je, dat je alle dikke mensen aan één kant. Jongens, allemaal aan één ja, kant. Ja, dan gaan we helemaal slingeren door het hele Maar de massa blijft toch hetzelfde? De massa van de aarde, Die, er komt toch niks Er gaat alleen maar ja, nee, wat af. Ja, dat is waar. Dat ja. is waar. De massa blijft zo. Alleen, dus, ja, we moeten wel ons verdelen over de aarde heen. En want, er is minder voedsel, want dat, is, dat was het probleem. Ze zeiden van ja, nou, op een gegeven moment. Eten we zoveel en we zijn met zoveel, want de wereldbevolking neemt natuurlijk toe. Ja? Er is te weinig voedsel, dus we hebben nog een aantal aardes nodig om nog meer voedsel te verbouwen. Dat is het echt grote probleem. Ja, ik zie het wel voor me, zeg, maar, van die hele dikke mensen in de kleine woningen. Die zeggen: is er nog wat te eten? Nee. Ja, daar, ik kan het niet pakken. Wil kan jij het, het pakken? Ik bij. kan er ook niet bij. Nee, nee, nee precies. Nou, en, dat is het hem juist. En dan liggen we dan met z'n allen. Moet en de je... verzorgers die zijn allemaal echt heel graadmager. Want ja. die rennen van de een naar de ander om te voeren. <laughs> <laughs> ja, dat wordt Input, wat. input, roepen ja. ze dan. Ja. Eh, als je er echt een wat uh, grappige dingen over wil zien, moet je, je Wally kijken. Dat is een tekenfilm. Dat, is namelijk, oh. dat gaat over een, een Walter, klein... Walter, waarschijnlijk heet hij officieel. Een? Walter. Walter, Nee, Wally. Ja, wat dat is dat? Dat is een kleine um, opruimrobotje die ruimt oh, de hele ja. planeet op. En die is nog steeds bezig terwijl de mensheid al lang al is vertrokken. En de mensheid zweeft ergens ver in de ruimte, ver van de aarde. Want de aarde is, is op, is klaar, begroet en niks meer. Ja, ik heb en het vies. En dan draaien nog wel steeds reclames van... Um, het, de levensmiddelenbedrijf uh, Buying Large. Heel grappig gevonden. Buying Large. Koop groot in. Dat is ook ja, ja, goedkoper. Ja, ja. Ja. En de mensheid is ook wat groter geworden. Dat zie je later en ook. Ze zijn echt nou, vier keer zo groot als normaal. Ze bewegen zich voort op zwevende bedden. Het is ja, echt ja, grappig om dat gezien, te, te zien. Ja, ja, ja. ja dit en, is uh, veel naar jouw hart volgens ja. mij. Ach, Want zie ja. je wel. Zie je wel. Je ziet zijn allemaal. Ja, het is wel heel Dat is echt mijn stokpaardje gewoon weer. Nou, even schreeuwen. De straatje om afschreeuwen hebben we het ook weer gehad. Ach! vijf jonge mannen uit Nederland die waren op een zolderkamertje bezig ze dachten, nou dit is allemaal wel leuk, maar laten we bij elkaar komen en dat hebben ze uiteindelijk in een studio gedaan in een boot Krach heet de band De man komt uit. Voiced Every Day I Work at the Road. Ja, dat was, uh, dat was deze man die dat zong. Maar die is nu uh, solo gegaan. Dit heet namelijk Dazzled Kid. Leuk, leuk gevonden. Dazzled Kid. Oh man. Ik, helemaal, ik duizel gewoon. Dat heb ik ook elke week. Maar elke dag duizel ik gewoon weer. En momenteel ben ik er even, even klaar mee. Ik heb altijd berichten over Egypte. Ja. Ik wil even iets anders. Gevend wordt het te veel ook, hè? Het is, allemaal, het is allemaal best wel vervelend wat daar gebeurt. Maar ik wil ook wel eens berichten horen over gras bijvoorbeeld. Nou, kijk eens. Onze PVV'er, de Mors, Richard de Mors, maakt zich druk over het feit dat sommige um, voetbalverenigingen hebben wel kunstgras en anderen hebben dat niet. Dus dan krijg je een beetje, ja, dat je denkt, dat is niet helemaal, dat is, ja, dat is niet eerlijk. Want de een kan wel heel veel trainen en heeft altijd goed gras. Terwijl de ander denkt, ja, het gras is al nou een paar, we kunnen niet trainen. Dus die zijn veel beter. Dus daar moet wat aan gebeuren, vind ik. Dus met KNVB worden ze nu om de tafel gezet en ja, ik vind daar moet echt geld voor komen. Dat is heel belangrijk. Ja? Toch? Ja, hartstikke belangrijk. Ja, het is allemaal wel leuk dat er in Egypte gebeurt. Dat mensen daar lastig worden gevallen en die moet bark. Ja, het is gewoon lastig dat wij dan niet op vakantie kunnen en zo. Dat, ja, uh, dat he? vind ik echt het lastigste eigenlijk <lacht> nog. Dat ik daar ja. gewoon niet rond kan lopen. Die denk van, nou, maar wel leuk hoor. Maar kunnen jullie dat niet in eigen tijd gaan doen of zo? Ik moet wel, ja, de, de lachspieren nemen soms wel de overhand. Als ik dan al die mannen weer zie, die er helemaal blind voor gaan. Soms zijn ze niet vooruit te branden in die Egypte. Die nou, komt kom morgen ja, moet ik akkoopmoedig willen, anders uh, die dag daarna. En nu hebben ze zich ergens in vastgebeten. Die Mubarak moet gewoon weg. En er is ook ook een groep die zegt van uh, nou, hij heeft best goede dingen gedaan. Laat hij nou langzaam een stokje overdragen. Maar dan zie je die mannen allemaal lopen met allemaal een wit verband op hun hoofd. De ja, uh, hele groep ook. Ja, met wit verband. Wel, is dat een gang? is dat een gang? Nou ja, Als je geslagen wordt op je hoofd, dan, dan zie je het bloed niet gelijk. Maar het dempt ook de slag. Nou, ik zie Toch? Er, zijn, er zijn nu foto's in de krant van dat ze met pot en pannen op hun hoofd rondlopen daar momenteel. Dus niet oh. alleen met een verband, maar ook met een pot en een pan. Oh, okay. Okay. En zelfs met uh, van die uh, metalen prullenbak hebben ze op hun hoofd gezet. Dat ze zeggen: Nou, de eerste paar klappen kan ik hebben. Ik wil, zeggen, ik wil niet graag geslagen worden, met als ik een pot op mijn hoofd hè. Maar ja, als ze echt hard beginnen te slaan, dan uh, kan ik me voorstellen dat het iets tegenhoudt. Dus ik zal dan zeggen: zet je brommerhelm op. Maar, he, hop, maar het, uh, dit werkt ook wel. Het werkt wel. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Nou, fijn dat u toestel hebt aanstaan. Nog meer ja. wetenswaardigheden? Ja, ik heb nog wel een wetenswaardigheden. Dat, uh, dat was heel grappig. Uh, uh, collega's van mij in Haren, Groningen, van de gemeenteraad, krijgen tijdens vergaderingen last van misselijkheid en duizeligheid. omdat er een ongewest, ongewenst lachspiegeleffect optreedt in de gebogen ramen van de raadzaal als er kunstlicht op schijnt. Het is afgelopen week gebleken bij de eerste vergadering in het nieuwe gemeentehuis. En volgens het raadslid Mariska Sloot van de partij Gezond Verstand. Is het alsof je door een bril kijkt die verkeerd op je ogen is afgesteld. Vijf van de 17 raadsleden zitten recht tegenover het glaswand en hebben er volgens haar last van. En vanaf de straat kan dus nu wel iedereen de burgemeester zien zitten in zijn werkkamer. En het gebouw moet echt transparantie uitstralen en zo. Transparante organisatie hebben wij ook. Ja. Maar ja, het is wel een beetje een tegenvalletje. Nou, dan moeten ze toch maar gordijntjes op gaan aan de binnenkant. Ja, gewoon plat. Vitrage? Nee, dat dan ben je dat klaar. Dan te... nee, kan het gewoon niet in dat gebouw gewoon weer plat. Ik bedoel. Maar ja, ik moet zeggen, wij hebben het ook als wij... Uh overdag uh, in het gebouw zit en we kijken naar buiten, dan zien we dus uh, de mensen allemaal uh, paraderen voor het raam en te kijken en hun buik in te houden als ze kijken: kijken. Hoe zie ik eruit? Oh, ja, leuk. Maar als het een beetje donker begint te worden, dan is het andersom. Hey, dat is, dat is... En dan zien wij dus onszelf enorm uh, weerkaatst en dan uh, zien we buiten niet. En dan staan mensen voor de raam te tikken en wat te zeggen en te zwaaien en ik zie niet wie het is. <laughs> dat is heel stom. Dat okay. is wel grappig. Uh, dan, ik zal een webcam op uh, hangen. daar is wel leuk. Dan zien wie er buiten staat. Ja, Goed? dan kunnen mensen ja. later terugkijken van hoe je reageert. Oh ja, oh, ja, ja, ja geinig ja, ja. ding Ja, nou, straks voor nieuws uit de uit de, regio. de regio En natuurlijk ook nog hier en daar wat uh, Muziekjes, ik zit even kijken, kijk even naar de regie Wat krijg ik nu aangereikt? Oh! Ja, Oeh. nou kom uit bed zou ik zeggen Er is weer een plaat Gestart met een gitaar daarin Only Seven Left Ze spelen vanavond, ik ga dat even Nakijken, maar ze spelen ergens in Nederland Wake Me Up Is een single? Goed toepasselijk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 En ik red het strand op, de zee in! Maakt niet uit over het overleven. Ik moet, moet op de golf. Ik vind echt een beetje surfachtige muziek, dit. Oké, okay. nou. Doe je dan ook zo'n leuke, strakke surfpak aan? Oh man, en doe ik ook een banaan. Ja, ja dat is ja. wel zo tegen. Voor het extra effect. Ik ja. heb altijd wel echt, echt wel, heel veel respect voor die mannen die er zo'n heel strak pak aan trekken. En dat je hem dan zie, je hem ook zo zitten. Denk ik van. Ja, ik is dat niet. alles? Is dat alles dan, weet je? Wel? Dan denk ik, nou, nee, dat zou ik toch niet durven. Ja, maar als er dan een leuke dame is, dan denkt ze oplossing... hoo, poep, Ja, oh, kijk, nou, is toch flink aan de maat. Ja, gewoon, ze zeggen, ze zeggen, opgerold paar sokken, Dat heeft ook wel effect. Ja, isn't? dat heeft bijvoorbeeld. Uh, uh, lijkt er het uh, meest op? Jan Smit ook gedaan natuurlijk. Want die, <laughs> ja, die stond echt uh, meer dan levensgroot in, in die hokjes. En die vrouw die stonden natuurlijk echt elke dag stonden ze naast, uh, naast hem te wachten op de bus. Dus die hebben echt heel goed gekeken in die zwembroek van hem. Ja. Dus dat moet, echt, dat moet er goed uitzien. Dus uh, ja, nou, ik weet ook niet hoe we op dit gesprek kwamen. Slaat het eigenlijk op dit? Het uh, nou, dat je het over het vatten, dat ik zeg zo'n ze oh, bakje aan. Ja, natuurlijk. Uh, ja. Zover hadden we deze plaat. Uh, dit heet uh, Only Seven Left. Die speelt vanavond in Patronaat in Haarlem, Haarlem dames en heren. Is hier om de hoek. Ja, dat is zeker om de hoek. Dus ga nog even kijken. Als je een beetje van dit soort muziek houdt Je denkt. Nou, ik wil een glimlach op mijn gezicht. Gaat ik die moet kant ook op. zeggen, ik zag ook posters hangen. Dat er ook uh, dit weekend ook nog in patronaat ook nog uh, grootse uh, shows zijn. Dus ik zou zeggen, ga gewoon lekker even op internet kijken wat er allemaal is. En zorg dat de cultuur gestimuleerd wordt door jouw bezoek. Ik bedoel, ja. uh, het zou zonde zijn als er gewoon helemaal niks meer is. En dat we iedere dagavond gedwongen worden. om steeds weer naar The Voice, Popstars, The X Factor te kijken. Ga gewoon lekker even live kijken bij een leuke band. En dan uh, ontmoet je ook weer eens wat mensen. Ja. Zomaar. Precies. Echt mensen. Live in de fles. Probeer uh, je, je, je, je, je vriendengroep weer eens een beetje uit te breiden. Verder, de kracht speelt trouwens ook nog uh, zie ik in uh, Rotterdam Rotterdam. Ja. Dat hadden we net namelijk nog een beetje. Nou, het is even tijd voor wat nieuws uit de regio. Ja, de regio. Nou, wat is er toch allemaal gebeurd hier vertel, deze week? Vertel, vertel. Ja, oh joh. Er is een brand geweest in een pension in de Marestraat. Dat is wel heel erg. En er heeft een man zeer zware brandwonden opgelopen. De brand ontstond door nog onbekende redenen. En uh, de man is inmiddels nu in het ziekenhuis. Hij werd, terwijl hij uh, naar buiten was gebracht, werd hij. dat vind ik dan wel heel cool. Letterlijk en figuurlijk. Hij werd door de spuitgassen met water koel gehouden. Dus, uh, en hij is uh, afgevoerd naar, waarschijnlijk naar het brandwondencentrum in Beverwijk. Hoe de brand is ontstaan, dat is nog onbekend. Wordt onderzocht. Ja, het is wel jouw fantasie dat je de brand weer uh, Wordt nat Nou, we zijn er weer. Ja. Nou. nou, wel een beetje minder kracht erop, hè. <laughs> ja, dan spuit je gelijk het vlees van zijn bot, want het is gaar. Uh, uh, ja, ja. is het... uh, ja, nou dat Bedankt is wel... voor de details weer altijd land altijd weer klaar voor wat uh, manvriendelijke Berichtheid uh, man... Ja nee, dat maakt niet uit uh, Wie maakt de lekkerste ettersoep Is nu een wedstrijdje En dan ja. moet het komen organiseert uh, De actieve vriendengroep van café Omstee De tevens grootste granalenkampioenschap Van Zandvoort Die organiseert morgen dus een wedstrijd die de beste snet maakt. zal ja, het even duidelijk? Want dus even een varkenspootje van. halen. Ja, gaat het allemaal even in zo'n pannetje gooien. Even opkoken. En dan neem je het pannetje mee. Het moet maximaal 1,5 een, een een liter zijn. En dan moet je naar Café Omsteen gaan. Daar wordt het in de keuken wordt het verwarmd. En dan komt er een vakkundige jury. En die gaat het proeven. En dan zal je merken hoe hoog je in de top 10 staat. Nou, dat is wel leuk. Ik vind het een leuk initiatief. Precies. Alle Zandvoortse basisschoolleerlingen van groep 8. En de brugklassers van het Wim Gertenbach College. Die zijn er maar druk mee. Want samen met hun leraar en het kunst op schoolteam. Onder leiding van Marianne Rebel en Helle Jansen. zijn nu alweer hard aan het werk. Om weer een mooie kinderkunstlijn in Zandvoort neer te leggen. En uh, vanaf het afgelopen schooljaar worden deze creatieve lessen verzorgd in het Zandvoortmuseum. En uh, de zolder is nu omgetoverd tot een groot atelier waar zij dus hun kunstwerkjes maken. De feestelijke opening vindt op 11 maart plaats uh, rond de Kinderkunstlijn. En dat uh, uh, gebeurt allemaal rondom het Zandvoortmuseum op het gasthuisplein. Dus ik vind het wel heel fijn. Uh, er is trouwens ook een website die heet www.kinderkunstlijnzandvoort.nl. Ik zou zeggen, ga eens kijken. En ik vind het gewoon wel heel leuk. Dat, uh, de cultuur gestimuleerd wordt. Ja, heel veel cultuur gesproken dames en heren. Vanwege overwegende belangstelling voor de kunstcursus in november. Vorig jaar biedt uh, uh, dokter Lisette de Jong nogmaals de cursus Kunst in vorm aan. Per uh, bijeenkomst staan drie kunstenaars centraal en wordt uh, via een uh, dierpresentatie wegwijs gemaakt in de materie. Van deze periode in de kunstgeschiedenis. Uh, ja, van Gogh, Picasso, Dali, ze komen allemaal voorbij. Er wordt naar een, uh, een lichtingval gekeken. En ook naar de brieven, de verheldende brieven, natuurlijk, van Van Gogh aan zijn broer. Het is een leuke cursus. Hij wordt gegeven aan de, bij Take 5. Uh, aan zee, aan de Boulevard uh, Paulus Loods 5. Data zijn 1, 8 en 15 februari. Aanvangstijd is 8 uur. Voor meer informatie www.kunstinform.nl En ik kan u nog melden dat het 50 euro kost, deze cursus. 50 euro, dames en heren. Dan kan je meepraten op zo'n high tea. Heb je nog gezien, ja. Wat een lichtje valt. Dat is heel Enig e ja, ja, nee, ja, ja, ja, ja. Ik ja, het is lustig dat meisje in het doek van de dag dat het de vrouw van uh, Rembrandt was. Dat wist ik hoor. Dat is een heel beetje put. Nou, de nieuwe single van Cold War Kids... Mine is yours. Eerlijk zullen we alles delen. Dus ook mijn platencollectie. Cold War Kid, No Vacation, uh, dat was een van de eerste plaatsen die ik hier draaide. Nu begint het toch een beetje dat je denkt, nou, ik zie een lucht. Uh, ik, ik zie een lucht. En ja. een licht aan de horizon. Ja, ik zie een licht aan het einde van de tunnel. Mijn uh, ja. uh, spapelt uh, begint voller te raken, zeg maar. Dit was de nieuwe single die heet Mine Is Yours. De vorige single was loud and clear. Kijk, ik ben helemaal bijgepraat hoe het zit met uh, deze Cold War Kid. Nog wat uh, grappige berichten. Cabaretier Erik van Muiswinkel moet 50.000 euro gaan betalen. Zo. Omdat hij namelijk Anto Geising heeft geïmiteerd. Ge Ik probeer het maar, het laat net als op. Uh, althans... Ja, uh, dat, de, dat, Ook 50.000. Ja, precies. Dat wil de nabestaanden van Anto Gezing. Uh, van Muiswinkel dacht eerst... Het ah, is een grap van Henk Spaan. Want namelijk had een, een, een, een, een boete gekregen. Of we noemen jij gewoon een, een aanmaning. En zo. Hij dacht van nou, er dus staat verder niks van wie het is. Het zal best wel uh, een grap kunnen zijn van iemand anders die het gewoon niet kan hebben dat ik hem zo goed kan imiteren. Maar toch even kreeg je nog een aanmaning, nog een aanmaning. Nou ja, hij zegt, ik ga hem gewoon niet betalen. Hij was in de wereld rij door. Hij zegt, ja, dit is toch heel raar dit. Dus laat het eerst maar eens even voorkomen. Ja, maar je moet je kijken wat ze bij de tv kantine dan moeten dokken. Dat wilde ik zeggen. Zo. Dus ik denk dat, uh, dat de familie van Anton Geesing eigenlijk niet zoveel geld van Anton Geesing heeft geërfd. Dat ze het even nou, Oh, Zijn er nog mogelijkheden? Zijn er nog mogelijkheden? Nou, laten we het werk van Muiswinkel maar eens even... Uh, ja, ja we hebben er nog meer gedaan. Nou. Dus dan, dan kan Willem-Alexander helemaal al uh, tekeer gaan. Ik, ik ben echt reuze nu of dit, of dit zou gaan... Of dit hout ja, snijden. Ja, dan krijg je dat en Koefnoen en zo en al dat soort programma's. Je, je mag allemaal dokken. Het mag allemaal niet meer. Je mag niemand voor de gek houden. Nou, nou ik, vind de, dat ik die, denk niet dat je dat hard kan maken. Nee, en van Erik van Muiswinkel. Hij heeft hem nou niet echt heel erg belachelijk gemaakt. Nee. Weet, weet eens je eens kijken je nog wat die Paul... cabaretiers doen op, op uh, Oudjaarsavond af en toe. Ja. Wat denk je wat Paul de Leder zou moeten betalen dan aan... Oh. Uh, weet je, aan de drankorgel. Het zijn ook alweer, uh... Ja, Bonnie Sint-Claire. <laughs> ja, Bonnie Sint-Claire. Maar ook die andere. Die het uh, zand. Ja. Echte uh, Ja, die, ja die, die Greudo. Anneke Grullo. Die heeft die echt helemaal de grond ja. ingewerkt. Terwijl bij... ze later bij elkaar kwamen. Ik denk hoe is het mogelijk? Oké, je trouwens het nieuwe programma van uh, uh, Ali B.? Uh, ...fragmentjes van gezien. Ja, het is toch wel heel leuk, want ze waren dus van de week... waren ze dus bij Bonnie Sinclair ja. ...en op het uh, liedje Bonnie kom je buiten spelen... ...moesten zij dan iets rapperigs maken. Rapperigs. En zij maakte dan iets uh, op een liedje van... ...god, wat liedje was dat nou ook alweer? Nou, dat is een rap van een jongen. Die denk van, ja, die ken ik dan wel vaag. Ja. En, uh, maar het is heel leuk, want generaties worden met elkaar verbonden. En dat die, ja, ja, ja, met, ja, dat is leuk. Ja, het is echt leuk. Want uh, vorige keer was het dan Willeke Alberti. Die werd verbonden dus via Ali B met Kleine Vieserik. Die had het liedje van uh, Meisje Luister. Dat ja. ken je misschien wel, Meisje Luister. Natuurlijk. Ja, ik ken ze dus wel, want uh, ja, mijn zoon die uh, laat af en toe was wat aan me horen. Hij is muzikaler dan ik dacht uiteindelijk. Ja, en, natuurlijk. Uh, en, maar dan gaan ze dus samen gaan ze dan werken om uh, een, een persiflage op dat thema van de ander te maken. En het geeft hele leuke effecten. Maar het, het is gewoon dat ze elkaar uh, met muziek maken verbroederd zo. En dat vind ik heel leuk. Ja, ze staan dat Klinkt ook, dat weer te erg... Uh, ja, klink, peace man en zo. Oh man, het klinkt ja. wel erg... Weet uh, <laughs> ja. je, wel, komt tot elkaar. Dus het is ja. wel leuk, want ze liggen soms heel ver uit elkaar vandaan. En dan komen ze tot elkaar. En het dat is, is op zichzelf wel weer mooi. Maar het is toch ook niks leuks om andere muziek soort af te, af te branden gewoon. Ja, ja, ja nou, misschien komen ze volgende week dan met brandend zand. Ja. Dat lijkt me dan wel leuk. Maar dan moeten ze naar Frankrijk, hè? Want die Anneke Krullo die woont in Frankrijk. Maar ja, die is helemaal... Uh, die was toen toch ingesneeuwd helemaal. En het waren de gewoon buren die dan toch eventjes een... Uh, Even een, een, een kuil graaft door de, door de sneeuw. En die er dan uh, een broodje hebben toegeworpen. Een baguette of iets dergelijks. Weet je want ze was helemaal zielig. Een fles wijn toegeworpen. Want uh, ja, het ja, was nee. er niet alleen te komen. Nou, dus, ja. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. In Nederland heb je leuke beentjes natuurlijk. Daar draaien we er veel van. Maar in België heb je ze ook. Ze zijn Tom... toch een beetje raar. Wat? Die België. België. Een beetje raar, een beetje zacht. Vol. En Tom van Helse komt uit België. En zie hier een fragment uit zijn uh, repertoire. Let it go, stop. I don't know, stop. Is it right to let you be the other girl and it's in your mind, stop. We're doing fine, stop. And I won't stop. I never take it all for granted. Oh, the sun the will do. Your time is stuck Like I told you I never take it all for granted Oh, sunrise will do Better to air you sunrise will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 Is Tom Helsen met The Sun in Her Eyes. En het mooie is dat zo zitten, ze komen uit België, maar ze, ze gaan ook niet te ver de grens over natuurlijk. Hè. Ze treden vanavond op in W2 poppodium in Den Bosch. Dus als je ze wil zien live. Omdat je geïnspireerd wordt door deze mooie klanken. En de Sun in Her Eyes, wil je live horen? Dus W2 poppodium in den Bosch. Kijk aan. Ik vind iets te ver weg. Nou ja, zeg. Ja, ik, ben, ja, en ik krijg ook bezoek vanavond. Dus nou. Nou ja, als je echt iets leuks vindt, ga je er gewoon voor. Het is windig in Nederland natuurlijk. En uh, ja, ook hoogwater op de waddeneilanden in het Friesland... Uh, ...waar ze gisteravond alle hensen aan dek... ...om de hoogwaterstand en de zuidwestenstorm... Uh, ...om dat allemaal te baas te kunnen. Uh, ja, de deur van de Harlingen Keermuur... Uh, en voor de eerste keer, was voor deze keer werd, werd hij getest. Kijken of het werkte. En het werkte. afgelukkig oh, gelukkig. Dus dat is goed. En verder door de wind hadden ambtenaren in Rijswijk... Hadden ze, konden ze eerder aan het weekend beginnen. Want namelijk de gevelplaten van het gemeentehuis aan de Bogaardplein kwamen naar beneden. En dus toen hadden ze zoiets van, nou het wordt te gevaarlijk. Ik ga naar huis. Oké, okay, nou ja, in het kader van het nieuwe werken kunnen ze nu natuurlijk ook thuis werken. Dat is helemaal een idee. Maar ik, ik moet ook zeggen, ik, ik ben heel erg geïnspireerd van de week. Want wij hadden een meeting in, bij de gemeente Heemstede. Er werd een lezing gegeven door Kim Spinder. En zij is dus gewoon een heel enthousiaste mediatype die in dienst was bij... Gemeente Amsterdam. En ze, ze werkt nu volgens mij voor het ministerie of zo. Maar die is heel erg bezig met het nieuwe werken. En dat is dus gewoon dat je van alles via je telefoon regelt. Via je laptop en alles. En zij zegt dan ook: van ja, als het slecht weer is. En uh, ja, je woont. Uh, ja, ik woon in Amsterdam. Moet ik daar uh, naar Den Haag? En ik denk: van nou, waarom kan ik niet gewoon inpluggen in, uh, bij de gemeente Amsterdam? Moet eens kijken hoeveel Rijksgebouwen er zijn. Moet toch zo kunnen zijn. Zeker met het nieuwe werken. Dat je gewoon in de buurt bent. En uh, het is ook gewoon leuk. Ga je een keer een weekend naar Ameland. Dan ga je gewoon daar even naar binnen. Dan ga je ja, daar even kijken. Hartstikke veel leuk. Het kan veel productiever zijn ook. Want die kan een even met denken van... Nou, ik heb nu even gezin. Ik ga nu even de was doen. En vijf uh, minuten later... denk ik van, Nou, oh, ik heb een waanzinnig idee. Ik plug even in en ik uh, ja, regel dat idee. Even. En die kan ook gelijk heel makkelijk met uh, mede-collega's mede uh, chatten, mailen en doen. Maar ze had ook van die hele leuke verhaaltjes. Want ze vertelde ook... Er was ook een, een voetbalploeg in, Amie, of, nee, in Engeland of zo. Die ging bijna te zielen. En toen hebben ze dus gewoon een paar mensen... Die hebben dus via Twitter en dat soort dingen hebben ze echt allemaal mensen opgetrommeld. En er schijnt iets van 50.000, uh, correct me if I'm wrong, maar 50.000 mensen hebben al iets van 500 pond betaald of zo. Dat is Dus ze veel. hebben gewoon met z'n allen hebben ze gewoon die club gekocht. Ja? En al die mensen zijn dus eigenaar en ze mogen met z'n allen stemmen over de opstelling van zondags. En nu alleen maar naakt voetballen, hebben ze ervan gemaakt? Nou nee, dat heb ik nog niet gehoord. Oh, okay. Maar ja, daarnaast was er ook nog wat ze vertelden. Ja, er was een... Uh, een schoonmaak geregeld, want uh, het schijnt in Estonia... dat die hadden zoveel last van zwerfvuil. Het land was echt zwaar vervuild. En ze wisten eigenlijk gewoon niet hoe ze eraan moesten beginnen. Een aantal knappe koppen hebben dus echt via internet... veel contact gehad met elkaar... En uh, met de overheid ook. En, nou, en uiteindelijk hebben ze dus in één dag, in vijf uur, is het hele land gewoon schoongemaakt. Hartstikke idee. En logistiek. Er waren ook al iets van 50.000 vrijwilligers. Ja, ik denk dat het een mooi getal is, 50.000, want dat hoor je steeds. Ja. 50.000 vrijwilligers. En ze hebben dus gewoon, uh, het heeft in totaal iets van 500.000 euro gekost. Of 600.000. Maar als het gewoon echt via de gemeente geregeld was van, nou ja, we gaan het gewoon allemaal zelf regelen. Ja. Ja, dan, kost... dan had het gewoon misschien wel drie jaar geduurd. En vele malen meer dit bedrag Dan doet het over zoveel schijven heen. En ja, dan en dan er wordt maar ik vind het ik vind trouwens vreemd dat dit niet in het nieuws is geweest. Of huh? dat het niet opgevallen was. Want ik vind het toch wel echt een, iets heel extreems. Huh? Maar er wordt gefluisterd dat ze het in Nederland ook gaan doen. Maar het gebeurt dus wel af en toe dat soms het strand in zand wordt gedaan. Of zo, maar dat ze misschien een één grote schoonmaak daar gaan nou, het, is, het is natuurlijk wel een leuk moment om te zeggen via Twitter. En uh, nu moet je binnen vijf seconden iets van de straat opruimen. Ja, als iedereen dat doet. Ja. En dat is een leuk gezicht, dat iedereen op dat moment iets van straat oppakt. Ja. Gewoon, dat ga je niet elke keer doen, want niet iedereen trapt erin. Van, nou, dit heb ik al gedaan. Saai, Maar je kan het wel eens een keer één keer doen. En dan scheelt het wel een heel veel ton ja, als afval dan, aan uh, Nederland, denk en ik. En dat dan 10 miljoen mensen één ding van straat te verhalen. Nou, dat, dat ja. zijn al heel wat uh, dingen. Dan zal je één ding opruimen? Nou, ik roep het al jaren, maar ja. ik zie het nog niet gebeuren om me heen. Dat maar is dus... het is een leuk idee dat je via ja. internet zoveel contact met elkaar hebt... dat je dingen gewoon snel regelt. En het is ook al heel amical, gewoon een heel spontaan. En dat, ja. daar kan je mensen mee pakken, het spontane. Want als je denkt, nou, we trekken een agenda's even... dan is het vaak van, nou, ik heb geen tijd. Nee, precies. We Think that it's strange. I'm with you think that a lot ...maar seconds. Leuk dit, hè? Operator, please. Het is alweer stok oud. Voor mij is het alweer vier radens van deze plaat. Ik weet niet meer. Ze hebben al lang al wel iets nieuws uitgebracht. Dus dan... Ja, dan bestemt ik het al als oh, bejaard zeg. Nou, als je het toch over bejaarde mensen hebben, Nou, komt het hoor. Ze zit links van me. Nee, zonder gekheid. <laughs> Wel middelbaar, hè, zeggen ze. Ja, middelbaar. Ja. Ja, als, je, als je rond de 50 bent, ben je Vanaf middelbaar. Vanaf je 40e ben je dat al, wist je dat? Ja, bemiddelbaar. Ja. Daar maak je gewoon bemiddelbaar van. Oké. Okay. Dat is misschien leuker dan. Maar ik wil uh, nog uh, iets over Roald Daal. vandaag in het AD te lezen. Dat er een uh, biografie van hem is geschreven door een uh, Donald Sturrock. Hij ontmoette Ronald Daal in uh, 1985. Hij wilde een documentaire over hem maken. Iedereen raadt het af, want Ronald Daal is onbeleefd Roald, outsider. Dit Roald, Dit is niet je broer. Nee, hij is niet mijn okay. broer, nee. Roald Daal, uh, hij is onbeleefd, hij is bot. Uh, Ga nou niet met een museum. Maar hij had al een keer een, een, een lezing van hem bijgewoond. Toen, toen was hij heel aardig. En bleek ook dat hij goed wilde samenwerken. Hij had wel zoiets van, dat stuurde ze zo'n jonge vent. Hij was toen 25 op me af om, een, ja, om mijn levenswerk in kaart te brengen. Hij kwam erachter dat Ronald al eigenlijk best wel een aardige vent was. Hij is geboren in Wales, Engeland in uh, 1916. Echt een tijdje geleden. Oh, zo. En uh, wat hij vaak deed, is etentjes geven. En tijdens die etentjes had hij dan mensen uitgenodigd. En als je dan je best niet deed, tijdens die etentjes... dat je denkt van, uh, ik doe gezellig... dan was je ook niet meer welkom de volgende keer. Had nee, hij zo nou, iets. Zit had ja. hij He doesn't Sing for my supper. Uh, nee. Je moest gewoon interessant zijn. was je niet interessant. Dan werd je gedist. Ook al was je al jarenlang bevriend met hem... Zinde het hem niet, dan werd je gewoon aan de kant gezet. Vriendschappen beëindigde hij vrij snel. Hij heeft verder ook heel veel ellende meegemaakt, onder andere een van zijn kinderen is toen in een kinderwagen aangereden tegen een muur aangesmakt. Nou echt hele Papa. dramatische dingen. Maar ja, hij was gewoon uh, ja, onbeleefd ook soms. Hij durfde dingen te vragen. Een botte boer. Een botte boer. Maar ja, goed, als je zijn boeken leest... dan zit er natuurlijk heel veel on, ja, ondeugendheid in. Ja, en dat ja. moet ergens vandaan komen natuurlijk. En niks was chockerend aan tafel bij de, uh, de, do, de, de, daals. De, daaltjes. de daaltjes. Dus het is, het is een leuk <lacht> boek. Ik heb bijna zoiets van... ik hou niet van boeken lezen. Maar nu ben ik toch eens... Geïnspireerd. Ja, maar ik... is er, dit is er, uh, zijn biografie. Zijn biografie. Maar heb je nou ook de boeken van hemzelf nu gelezen? Want hij heeft gewoon ook inderdaad ja, boeken gedeeltes. met korte verhalen. Ja, dit is te doen. Ik kan me nog ja. Ja. Hij, hij, hij trad altijd op op zaterdagavond. Volgens mij is dat ook alweer 30 ja, jaar geleden. Ja, dat altijd zo'n carousel die dan uh, met zo'n speciaal muziek. Oh, dat Ja. ja. Dan kwam je oplopen met een glas whisky. Ging, ja. je, ging je zitten op het podium. Heel kom... Het podium was compleet leeg. Ging hij zitten zit met glas en ging een verhaal vertellen. En dan vlekte die het soms een verhaal te vertellen over een prinses. Die ging trouwen, of een, een, een boerin die ging trouwen met een prins. En die prinsje trok het land in. Een heel lang verhaal. En uiteindelijk, die, die, die, die boerin werd prinses. En uiteindelijk kwam ze op het slot te wonen. En dan mochten ze niet in een kamer komen. En uiteindelijk had ze daar sleutel van gevonden. En dan liep ze die kamer binnen. En het was het donker. En het, die donker die, die greep haar beet. En wat er toen gebeurde. Dat wist hij nog niet. Maar zodra hij het wist, dan ging hij het jou dus vertellen. Ver. Oh, irritant. En dan liep hij het podium op. Oh, man! Dat er oh. geen moordaanslagen op hem zijn gepleegd, dat weet ik niet. Ja. Ja, dat snap ik, ik weet, niet. Ik weet wel dat hij toen een verhaal had... dat hij inderdaad een vrouw uh, haar man met een lamsbout had uh, neergeslagen. Oh, oké. Okay. Ja, die kan je dan uh, zo gewoon pakken bij het pootje... en dan bam! Kijk, als we vroeger is, is het natuurlijk een enorm bot uh, object. En uh, toen, uh, toen heeft ze gewoon die lam afgemaakt, in de oven gezet en zo. En toen naar de politie van... ja, mijn man uh, hij zat er naar buiten gesleept of zo... Ja, mijn man is neergeslagen. Ja, en toen hebben ze met z'n allen het moordwapen opgegeten. Wauw. Zo kwamen ze er nooit achter, weet je wel? Dat vond ik wel heel zo. grappig. man is gewoon <coughs> geniaal geweest. Ja, maar... absoluut. absoluut. Leuk om zo'n opa te hebben natuurlijk. Wanneer is je overleden ook weer? Want dat vraagt hij ervan. Ja, Leeft hij nou nog? Nou, 1916. Kleine kans. Nee, zou het zou nog wel niet kunnen. Als overleden is, je geboren toch, zei je? Ja, nee, in 1916 is je geboren. Maar als je geboren bent in 1916, zou je dan nu nog leven? Nee, dan zou je 84, hmm. 94. 1995 zijn. Oh, het zou nog wel kunnen. Nee, 1990 is hij overleden. 23 oh, okay. november. Okay. Dus al een tijdje is hij niet meer onder ons. Ivonie okay. heeft hem daar ook ooit geïnterviewd. En die was een van de weinigen die toegelaten werd in het zomerhuisje in de tuin. Waar hij op een hele oude stoel zat. En die stoel was er even toch echt aan vervangen toe. Maar hij zat toch wel lekker. Gegeven moment had hij een plank erin gemaakt. En dan zat hij op zo'n plank, in zo'n hele oude stoel. En dan trok hij een plankje over zijn schoot heen. En daar zat hij dan om te kriebelen op te schrijven. En dan kwamen ja. de meest geniale Ideeën he? tot hem. En die man, mensen zijn zo rijk en ze hebben er niet zo vergoffen regel. Is dat ik gewoon een heerlijke stoel heb en een laptop Ik had, ik had er een voor hem gehad hoor. Een ja, hele mooie. Een hele mondje. En die kan hij makkelijk betalen volgens mij. Wel nog een punt. Laatste blaadje voor uh, 9 uur. Is het alweer zover? Ja, wel. Oh, Ongelooflijk hoe snel dat gaat gewoon. Ik had toch die Derek gisteren die er ook zat. Nee Het komt er als je vijf geworden. Oh nee, ik ben nog even bij uh, Wat gaan we doen? Een muziekje draai nog even. Ik heb geen idee wat. Never mind the fashion.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 Dik Hark met het NOS-journaal. In het noorden van de Sinaï-woestijn is een deel van de belangrijke gasleiding tussen Egypte en Israël ontploft. Getuigen hebben een luide knal gehoord en zagen een vlammenzee. Volgens de staatsdivisie in Egypte is de explosie een aanslag van saboteurs die misbruik maken van de onrust in het land. De gaspijpleiding is voor Israël van groot belang. Egyptisch gas wordt gebruikt in een kwart van de elektriciteitscentrales.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 Op Schiphol moeten reizigers nog steeds rekening houden met vertragingen en geannuleerde vluchten door de harde wind. De reizigers wordt aangeraden om de websites van luchtvaartmaatschappijen en teletekst in de gaten te houden voor actuele informatie. De treinen in Noord-Holland rijden wel weer volgens de normale dienstregeling. Ook de veerdiensten naar de Wadden varen weer op schema. Op het partijcongres van GroenLinks zullen 1500 leden zich vandaag uitspreken over de politietrainingsmissie in Afghanistan. De steun van de Tweede Kamerfractie voor de missie is omstreden, maar fractieleider Jolanda Sap heeft gezegd dat het besluit niet kan worden teruggedraaid. Haar positie als fractieleider lijkt niet in gevaar te zijn. Op het congres in Utrecht wordt verder onder meer afscheid genomen van Femke Halsema. Gasproducent Air Liquide in Pernis heeft gisteravond een ketel afgesloten wegens geluidsoverlast. Een klep van de ketel bleek defect. Bij de Milieudienst Rijmond kwamen 170 klachten binnen van mensen uit onder meer Pernis, Schiedam en Vlaardingen. Ze klaagden over een hard, blazend geluid. Toen de ketel werd afgesloten keerde de rust terug. Het weer: kans op motregen. Langs de kust waait het krachtig tot stormachtig met zware windstoten. Temperatuur rond 10 graden, morgen weinig verandering. Er staat dan wel iets minder wind.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 Zandvoort. heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, Tobak leeft. Oké, okay, iedereen. Rise and shine. Time to get.